Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. In de eerste helft van dit jaar is er minder melding gedaan van huiselijk geweld of kindermishandeling. CBS heeft de melding op een rijtje gezet. In de eerste maanden van het jaar ging het om 61.000 keer, 3500 minder dan in de eerste helft van vorig jaar. Hoe het komt is niet onderzocht. Bij iets meer dan de helft van de belletjes ging het om vermoedens van kindermishandeling. En ook werden er vaak meldingen gedaan van mogelijk geweld door een partner of een ex. De familie van negen zwarte Amerikanen die werden doodgeschoten in een kerk... krijgt een schadevergoeding. Het gaat in totaal om 63 miljoen dollar. De slachtoffers werden vermoord door een jongen van 21. Bij politie en justitie bleek van alles te zijn misgegaan. De jongen mocht helemaal geen wapen hebben... maar door fouten bij de administratie kon hij toch het pistool kopen. Het leger wil er salaris bij. defensiepersoneel krijgt er dit jaar 1% loon bij... en volgend jaar nog een keer 0,4%. En dat is echt te weinig, zeggen ze... Sowieso balen ze van hoe het gaat bij Defensie. Ze komen altijd de mensen tekort en ook de spullen waar ze mee moeten werken deugen niet altijd. Scheuren in de muren, verf die afbladdert en problemen met de riolering. Bewoners in Hengelo zijn helemaal klaar met de ellende in hun flat. Vertellen ze aan Hart van Nederland. Ik voel hem niet, niet, echt niet meer veilig mee hier. Beelden wat je wel eens ziet van allerlei rampen en toestanden. Bruggen in elkaar en donderen en zo. Nou, dit is misschien nog wat hetzelfde soort beton. Ja, dat gaat je aan het hart natuurlijk. De woningcorporatie zegt het hartstikke vervelend te vinden... en hoopt dat de boel in het voorjaar opgeknapt kan worden. Dat is fijn, maar duurt nog wel heel lang. Netje die huren van welbus. Wij willen graag antwoorden. Het weer, de dag begint zonnig, maar er komen steeds meer wolken aan. En vanmiddag valt in het zuidwesten de eerste bui. Daarna op meer plaatsen regen. Het is wel zacht en gaat op 17. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Me, droeg en hield ze bij me ging door hete vuren Al die avonturen toen jij niet bij mij was Dacht dat het aan mij lag Ik wil niks meer horen Jij bent mij verloren Als ik jou nu tegenkom zeg we dan nee En daar blijft het bij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 Troost in jou met mijn zeekris. Niet zeg jij je wil niet meer. Cannot believe it. Zeg mij wat de deal is. Geloof niet dat het real is. Weet ik, luid je achter mij. Fijn, let me heal it. Als de ruimte er niet is, doe explain what I feel. What the truth hurry, Met de tijd je al ziet. Zak so fout I mean in de Wat Bedenk niet dat ik speel. Ik heb love en ik wil. Met je zijn, God believe me. Als ik jou nu deed. Zeggen we dan hij en daar blijft het bij. Of kijk ik niet die achterom? Deze vuur, want jij bent alleen een vreemde. Het liefst was je nu nog bij mij. En ik geloof dat jij je best deed om al beter te zijn. Maar hoe kon ik me vergissen in een jongen als jij? Nu ben je niks meer en niks minder dan een vreemde van mij. Bye. Bye. Bye. Het liefst was je nu nog bij mij. En ik geloof dat jij je best deed om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 No.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 met allen, los met z'n allen, we zijn niet meer te remmen, we laten ons niet nemen, we gaan los, ja, met die handen zwaaien, en met je kantje draaien,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 Met allen. los met z'n allen, we zijn niet meer te remmen, we laten ons niet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 De regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De 2000 Afghanen die Nederland nog wil laten overkomen, hebben geen paspoort. Daardoor kunnen ze niet reizen. Staat in e-mails van buitenlandse zaken die de NOS heeft ingezien. De eerste half jaar hebben veilig thuisorganisaties minder meldingen van huiselijk geweld of kindermishandeling binnengekregen dan een jaar eerder. Het waren er 61.000, een afname van 3500, meldt het CBS. Een vakbond voor brandweerlieden in de stad New York probeert de vaccinatieplicht voor ambtenaren van tafel te krijgen. Later vandaag is er een deadline om een vaccinatiebewijs te tonen. En wie dat niet kan, moet op onbetaald verlof. En het weer nog vanochtend zon, later meer bewolking, aan het eind van de middag regen en het wordt 15 tot 18 graden. to fucking It's your eyes.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 Cœur en célébration. Thank you.